Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. In Spanje zijn flinke boetes uitgedeeld voor racistisch gedrag naar Vinicius Junior van Real Madrid. Die speler kreeg zo'n twee weken geleden een hele bak racisme over zich heen van Valencia publiek. In Brazilië, het land waar Vinicius vandaan komt, waren ze woest, vertelde correspondent Nina Jurna eerder al. Er waren protesten in São Paulo en ook de voetbalclubs die veroordelen het. Met name ook Club Flamengo in Rio de Janeiro, waar Vinicius junior zijn carrière begon. Maar ook de politiek. President Lula heeft publiekelijk zijn medeleven getoond. Ja, nu boetes en straffen dus voor de daders. Drie mannen moeten 5000 euro betalen, vier anderen krijgen een boete van 60.000 euro, zei hadden een opblaaspop met een shirt van Vinicius opgehangen aan een brug. En ze krijgen allemaal stadionverboden. Oud-vicepresident Mike Pence wil meedoen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen volgend jaar. Deze week zou hij met een video en een speech in de staat Iowa zijn campagne willen aftrappen. Pence was lange tijd trouwe bondgenoot van Trump, maar de werkrelatie tussen die twee liep stuk toen Pence de verkiezingsoverwinning van Joe Biden erkende en weigerde Trump gelijk te geven. Het Openbaar Ministerie vervolgt twee mannen van 22 en 23 uit Groesbeek omdat ze begin dit jaar een ernstige aanrijding hebben veroorzaakt tijdens een straatrace in Beugen in Noord-Brabant. Daarbij raakten twee mensen gewond onder wie een zwangere vrouw. En ze zijn er eindelijk uit. Freek Vonk is bevallen van twee parasieten. Die zaten sinds een reis naar Costa Rica twee maanden terug in zijn been. Maar ze waren overleden en hij moest ze daarom uit zijn vel trekken, zegt hij op Instagram. Het was een zware bevalling. Oh, zodra die eerste weerakjes er doorheen zijn... Oh, wat een joekel van een ding. Als je vindt hem groot. Ja, ik wist niet dat het zo groot was. Ze zijn echt gigantisch. Er zit nog één parasiet in zijn been. Die leeft nog wel. Freek zegt op Insta dat hij hoopt dat hij zelf naar buiten komt. Het weer. Vannacht is het een graad of 10. Morgen begint de dag met zon. Later wat wolken. Maar het blijft droog. Het wordt 18 tot 25 graden. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit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 Uh, yeah, ik cool. kwam die videoclip tegen en mm. uh, de tekst die erin zit is, uh, ja, is wel overduidelijk eigenlijk. Uh, yeah. het, het, het is zo'n labtekst, dus om erover uit te wijden. Uh, ga precies. lekker het nummer luisteren en precies. dan kom je er wel achter. Ja. Ja.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 Nou, Glenn Danzig's band mag vanavond niet ontbreken in jouw lijst. We worden hem net met Mother naar Exodus van zijn titeloze debuutalbum uit 1988. Het was de eerste release van producer Rick Rubens. Nieuwe label Deaf American Recordings, waar later veel materiaal van onder andere Slayer, Johnny Cash en System of a Down werd onder werden uitgebracht. Danzig kennen we natuurlijk allemaal als zanger van zijn vorige band Misfits. Ben je ook een liefhebber van een beetje punk muziek in het algemeen? Ja, Amerika? maar niet echt... Uh niet echt niet dat ik zeg van nou dat vind ik leuk qua band dat ik daar mijn platenkast mee volop nee dat heb ik niet af en toe een nummertje ja vind wel grappig oké dus geen geen cd's dus in punk niet echt oké niet van vroeger in ieder geval ja nu ook niet het het wat ertussen zit is green day maar dat kun je niet eens punk noemen nee meer pop punk ja maar je bent wel meer van de wat extremere vormen van metal niet waar ja, ik vind het wel mee meevallen eigenlijk. Ja? Ja. Niet uh, van death en black nee, metal? Daar toe? heb ik ook nog wel bepaalde dingen. Uh, zoals laatst uh, de band uh, Inquisition uh, ontdekt. Nee, ja? Daar nee, nou, heb nee. ik inmiddels uh, alles van op LP. Mm -hmm. Ja, en dat is dan ook weer zo'n aparte band uh, die me dan in één keer wel interesseert. Uh, en dat is waar. Uh, uh, stem en uh, muziek. Ja, me, zang kun je het niet eens noemen. Nee, dat is black metal? Of, ja, oké. Uh, ja, dat okay, ja, is inderdaad geen stem. Ja, dat is meer uh, een rauwe strot. Uh, ja. schreeuwer. schreeuwig. Ja. Uh, nee, we zien natuurlijk weinig uh, inderdaad van de death of black metal terug in jouw lijst.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 Mr. Brown. Zoals ik al het eerste uur al had gezegd. Antrax dus met Madhouse na Celtic Frost. Uh, een van je favoriete nummers uh, van uh, Antrax, uh, Michael? Ja, één van de favorieten inderdaad. Ja, zeker. Ja. Ja, ze ja. hebben ja. helemaal deze al gemaakt. Ja. Uh, helemaal goede nummers. Stel het niet uh, teleur eigenlijk. Deze komt ook, mede dankzij de clip, komt die er, uh, ja, goed bovenuit. Ja, zeker. Ja, erg lekker nummer. Uh, nou, de enige die ik samen met Megadeth nog niet gezien heb van de Big Four. Jij wel, Entrex? Ja,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 en, en het jaartal weet ik niet precies meer... maar dat was Metallica met Queensryche in het voorprogramma... Ja. Uh, in de Groenhoedhal in Leiden. Oké. Okay. Oh, dat ze daar nog optreden, zeg. Wow. Wauw. Uh, ja, dat was, was drie een met een Metallica, twee in, uh, uur, twee uur aan Queenswagen. Ja, ja. ja, gigantisch. Een beetje in de beginperiode van de band dan? Of? Ja, het was, was tijdens Justice for All. Ja, 89. Ja. ja. Dat is nog wel een aardige tijd geleden, inderdaad. ja. ja ik uh, ik Metallica, heb Metallica ook gezien, inderdaad... En, uh, Arena destijds, was jij er toen ook bij? Ja, en uh, dat viel zwaar tegen. Ja, ja vooral die voorprogramma's. Ook? Uh, met elke was. Uh, nee, was het geluid was best. heel slecht. Nee, maar daar moet je ook niet voor in de uh, Arena zijn eigenlijk. Het nee, is sowieso je een, een galm bak.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 Uh, wat het laatste album was met hun overduidelijke snelle death-trash-geluid... voordat ze overgingen op de groove metal op hun Chaos AD-album en Roots. Rise is natuurlijk een heerlijke trash-klassieker van ze. Waarom viel dit de keuze op, deze klassieker? Uh, er zit een klein verhaaltje aan vast. Uh, wij gingen vroeger naar uh, Haarlem, altijd naar een bepaald metal-café. Yeah. En toen was deze plaat was net uit...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 Heb je nog een favorietalbum van ze Of is dit er uh, zeker een van? Uh, ik denk dat dit het favorietalbum is, ja. Vandaar ook dat ik dit, uh, dit, nummer, dit nummer... Het, ja, het is ja. een wat harder dan wat ze normaal hebben. Want hij zingt hier uh, wat, meer, uh, ja, wat meer, uh, donkerder op. Ja, inderdaad. Het uh, verschil hoor je zeker. Klopt. Ja, uh, ja mijn favoriet ook. Zeker, veruit. Daar uh, ben ik trouwens ook, ook een... Uh, Terwijl goed alle album, andere ja. cd's uh, ja, zijn perfect. Ook prima. Goed. Ze en hebben en eigenlijk alleen maar goede albums gemaakt eigenlijk. Nooit teleurgesteld, vind ik.